minister Julie Bishop van Buitenlandse Zaken. Premier Rutte is ervan overtuigd dat hij in het parlement voldoende steun vindt... voor de kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman.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 In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van de man die gisteren vier mensen doodschoot. Dat heeft de Oostenrijkse politie bekendgemaakt. De politie bestormde gisteravond met panzervoertuigen een huis in het plaatsje Melk. Daar had de man zich verschanst nadat hij eerder op de dag drie agenten en een ambulancemedewerker had doodgeschoten. Na de bestorming vonden agenten een verbrand lijk. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het om de 55-jarige schutter gaat.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 Goedemorgen, u luistert daar nu al wakker op Radio 1, het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Vandaag is het woensdag 18 september en dit uur hebben we aandacht voor de naderende verkiezingen in Duitsland, de lage stand van de paling in de Nederlandse binnenwateren en de Zuid-Afrikaanse persvrijheid die in het geding is. Wilt u reageren op onze uitzending? Wel dan naar ons gratis nummer 0800 1121 of Twitter met de hashtag WNLNacht. Vandaag is het precies 69 jaar geleden dat eind bevrijd werd. Dit gebeurde tijdens operatie Market Garden. Wat gebeurde er precies tijdens deze dagen in 1944? We praten daarover met Erik van der Dunge... directeur van het Oorlogsmuseum in het Brabantse Overloon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Market Garden was de belangrijkste operatie uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, waarom ook alweer? Nou ja, het was in zover de belangrijkste operatie. Het liep in ieder geval zuid nederland vrij krijgen... Er waren natuurlijk ook andere belangrijke operaties, maar uh, in Nederland viel deze operatie speciaal op. Ja, uh, uh, uh, want, want wat was de bedoeling van de operatie? De bedoeling was van Montgomery, of in, uh, in een hele snelle opstoot, uh, drie rivieren te oversteken... en eigenlijk met een omweg zo het roergebied klem te zetten. Uh, en dat was overigens tegen de ideeën die zijn grote baas Eisenhower erover had... maar die liet zich vermurven in de aanloop naar deze operatie. Wat, wat waren zijn ideeën dan? Nou, die wilden meer over een breed front inzetten en uh, van verschillende kanten uh, Duitsland binnenvallen. Um, maar ja goed, Montgomery was daar eigenwijs voldoende in en hield goed bij stuk. En Uiteindelijk heeft Eisenhower daarin toegegeven en later overigens dat ook alweer teruggedraaid. Ja, we hebben het over 1944 uh, dat die operatie plaatsvond. Uh, Nederland werd uh, volledig bevrijd in 1945. Kunnen we dan nu uh, 69 jaar uh, na dato stellen dat uh, deze keus misschien niet de allerbeste keus was? Dat geldt in ieder geval voor alle mensen boven de rivieren en voor een stuk van Limburg. Uh, in Zuid-Nederland zal men natuurlijk toch wel volhouden dat het voor, uh, voor dit deel van het land wel een goede keuze is geweest. Ja, ja, ja. Uh, hoe verliep die bevrijding in Eindhoven? Nou, dat, uh, dat, dat ging eigenlijk allemaal niet zo, uh, niet zo soepel. Want vaak hebben wij bij bevrijding hebben we natuurlijk alleen maar uh, vlaggen en Hosanna in gedachten. En ook in Eindhoven was dat het geval. Want op 18 september uh, waren eerst de uh, Amerikanen, de parachutisten die al geland waren boven Eindhoven, die waren eigenlijk via acht de achterdeur binnengekomen. En hebben daar een tijdje moeten wachten voordat de Britten uit het zuiden aansluiting vonden. Uh, maar goed, toen dat eenmaal plaatsvond, toen was er natuurlijk in de stad uh, uh, veel feest. De foto's van Eindhoven zijn bekend, waarin tanks in de straat rijden en daar duizenden mensen omheen zingen en dansen. Yeah. Um, maar dat feest duurde niet al te lang, want een dag later, uh, toen viel eerst een Duitse tankbrigade aan de noordkant Eindhoven aan. En dat, dat, dat, uh, nou ja, dat zette het moeder al uh, in vuur en vlam, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. En um, daarna uh, heeft de Loeswaf <coughs> een groot bombardement. Losgelaten op Eindhoven. En toen viel er ook nog eens ruim 200 doden. Dus het feest was in die zin ook even van korte duur. Ja, het was, uh, het was een lastige bevrijding. Uh, maar uiteindelijk uh, kwam het allemaal uh, goed. Uh, hoe, hoe werden de geallieerden ontvangen? Ja, uh, zoals je dat kent van, van, van de plaatjes. Hè. De, uh, toen men eenmaal door had dat het met geen Duitse voertuigen in de straten waren. Maar dat het Britse voertuigen in de straten waren. Toen was het, uh, zelfs voor, toen was het eigenlijk geen doorkomen aan voor die Britten. En die lieten zich natuurlijk ook even meeslepen in dat feestverdrage. Overigens kon het niet al te lang duren, want um, dit stukje van Nederland was bevrijd... maar tien kilometer verderop werd er nog steeds op dat moment hard gevochten. En um, die Britten moesten wel door... Al was het alleen maar om een van de bruggen die men in handen wilde krijgen, uh, opnieuw aan te leggen. Want de Duitsers hadden die in het zicht van de, van de overwinning, laat ik maar zeggen, of van het verlies van de Duitsers, hadden ze die brug laten springen. En dus de britten moesten aan de bak om die brug opnieuw te gaan, uh, gaan aanleggen. Ja. Uh, u bent directeur van een oorlogsmuseum, uh, het oorlogsmuseum in Overloon. Um, uh, nou is het zo dat, uh, hoe naarmate de tijd vordert, er steeds minder mensen die echt daadwerkelijk deze gebeurtenis oh. hebben meegemaakt, uh, ook daadwerkelijk nog leven. Ehm... Um, wat, hoeveel, hebben jullie veel van die verhalen verzameld in het, in het museum? Ja, dat hebben we gedaan. En overigens uh, zijn we daar eigenlijk niet alleen. Want er zijn natuurlijk meerdere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland. En we hebben eigenlijk vrij collectief, maar ik wil zeggen, een jaar of vijf terug. een enorme inhaalslag gemaakt op dat terrein. Omdat er natuurlijk allemaal wel zaken gebeuren. dat die, generaties aan het, of de, de, de, die generatie aan het versterven is. Mm -hmm. En we hebben vijf terug eigenlijk uit allerlei invalshoeken, met, met heel veel mensen die oorlog uh, zelf hebben meegemaakt, soms als kind en soms als, laten we zeggen, oudere jongeren, uh, hebben we interviews vastgelegd. En die interviews zijn allemaal ook, laten we zeggen, voor iedereen uh, toegankelijk gekomen, omdat ze online zijn gezet. Uh, dus op die manier is het uh, toch ook, laten we zeggen, niet alleen van musea, maar ook voor andere mensen die daar kennis van willen nemen, uh, uit eerste hand uh, mogelijk om, om veel van die verhalen ja. te benaderen. Ja, Z zijn jullie nog eigenlijk vrij recent ook uh, bezig, met, uh, bezig geweest met interviews met veteranen? Ja, uh, alleen niet meer in zo zo'n grote uh, collectieve operatie, uh, maar dat gebeurt eigenlijk nog steeds en ook met het oog op, uh, goed het is natuurlijk deze maand 69 jaar geleden dat het zuiden werd, werd bevrijd en volgend jaar 70 jaar En de aanloop daar naartoe zijn er nog heel veel uh, uh, zaken op handen. Uh, maar je moet nu snel zijn, want ja. mensen hebben natuurlijk de neiging als ze 90 zijn om het om, nou ja, eeuwige met het tijdelijke te verhuilen. Ja, nee, de, de tijd begint te dringen. Uh, ja. wat, wat staat jullie dan wat dat betreft nog te wachten? Nou ja, voor onszelf geldt dat we met name nog in de buurt uh, uh, nog, nog, nog een, een slag willen maken en, en de diepte in willen daarin. Uh, er zijn nog ooggetuigen die het hebben meegemaakt. De meeste hebben we daarvan al, al eerder op, op film gezet. Maar we weten dat er nog mensen zijn die nu, laten we zeggen, er ook nog hun verhaal kwijt willen. Daar zit natuurlijk altijd wel een aspect aan van, joh, uh, heeft die herinnering in zeven 70 tijd niet iets met dat beeld gedaan wat ze hebben van die oorlog? Maar ja, dan nog, je kunt beter dat verhaal wel hebben dan dat je achteraf uh, moet constateren dat je het verhaal graag had willen hebben, maar je het niet hebt. Ja, zijn er nog genoeg verhalen te vertellen? Het is onvoorstelbaar. Die oorlog die, die, die blijft opnieuw met verhalen komen. Ook, ook, laten we zeggen, er komen nog steeds nieuwe feiten boven water. Het is natuurlijk een enorm, een enorm tijdvak geweest waarin ook nou, zeggen, honderd miljoen erbij betrokken zijn geweest. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk in Nederland in uh, wat afgeslankter vooral. Maar dat betekent dat er nog steeds heel veel verhalen zijn... Om te vertellen en ook om te bewaren. Nou, laten we hopen dat, uh, dat jullie van het Oorlogsmuseum in het Brabantse Overloon uh, deze verhalen nog kunnen bundelen. En zoveel mogelijk verhalen nog, uh, nog, nog uit die veteranen uh, weten te krijgen. Uh, vandaag precies 69 jaar geleden, dat Eindhoven bevrijd werd. Erik van der Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum in het Brabantse Overloon, dank u wel. Ja. Het is 9 minuten over 4 uur. Luister naar Nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. Zometeen een overzicht van wat er in de ochtendkranten staat. Eerst Elbow en One Day Like This. MUZIEK Kwart over vier, Radio 1, Elbow en One Day Like This. Wij zijn wakker. U bent volgens mij ook wakker. Uh, maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. En toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen met De Telegraaf. Eén op de drie basisschoolleerlingen wordt met de auto naar school gebracht... schrijft de krant van Wakker Nederland. Ouders hebben het gevoel dat het te gevaarlijk is... om hun kroost met de fiets of lopend naar de les te sturen. Het komt vooral door de drukke agenda van ouders. En daardoor rijden er meer auto's bij de scholen... en vinden andere ouders het weer gevaarlijk worden. Uh, maar de afgelopen jaren is het aantal dodelijke ongevallen met kinderen tussen de 5 en 14 jaar juist afgenomen. Scholen en verkeersorganisaties doen er alles aan om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen. Want, zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, kinderen kunnen niet vroeg genoeg leren om zelfstandig naar school te gaan en zich in het verkeer te bewegen. In Spits, een nabeschouwing op Prinsjesdag, met reacties. Zo is Michiel Hetkamp van CNV Jong blij met de plannen... om nieuwe regels op te stellen voor flexwerkers. Het is goed nieuws voor veel jongeren, vooral in de horeca. De afspraken houden in dat flexwerkers zekerheden moeten krijgen... in de vorm van bijvoorbeeld een minimum aan werkuren. Voor een zietkamp is het goed dat flex minder flex wordt. Maar verder ziet hij weinig visie in de gepresenteerde plannen. Er wordt wel geïnvesteerd in onderwijs... maar waar het geld precies naartoe gaat, is onduidelijk. Hietkamp wil dat er extra banen worden gecreëerd voor jongeren. Daar zitten volgens hem de kansen voor economische groei. U kent de verhalen over Oost-Europese criminelen... die in ons land smartphones en cosmetica-producten stelen. Maar wat u niet wist, die spullen worden vaak gewoon weer verkocht op Nederlandse markten. Het is te lezen in de Volkskrant. Het zijn conclusies van de Universiteit Utrecht. Vooral de Zwarte Markt in Beverwijk is een centrum van de handel in gestolen goederen. Met stassen vol telefoons melden criminelen zich op marktdagen in Beverwijk. En dat is opmerkelijk, zegt de Utrecht zegt ze criminologe Dina Spiegel. We gingen er altijd vanuit dat de spullen rechtstreeks richting Oost-Europa gingen, zegt ze. De directeur van de zwarte markt laat in reactie weten niet op de hoogte te zijn van de criminele praktijken. Een verslaggever van Trouw ging gisterochtend met een schrijfblokje naar Den Haag en sprak daar met de 52-jarige Annigje van der Sluis uit Staphorst en haar 59 dorpsgenoten. Die wilden allemaal een glimp opvangen van de Gouden Koets. En met Charles Duif en vriendinnen Yvonne Nijssen en Tineke Pepping uit Bloemendaal, Velserbroek en Beverwijk. Ze zijn helaas niet in het oranje gekleed. Een paraplu en een stoeltje vonden we belangrijker om mee te nemen, zegt Charles. Dorothee Bordes is 63 jaar en heeft twee vriendinnen meegenomen uit Krimpen aan de IJssel. Volgens haar heeft Willem-Alexanders IOC-lidmaatschap van hem een echte man gemaakt... en geeft onze koning de monarchie een nieuwe impuls. U begrijpt, uh, uh, wij kunnen niet wachten om ook de rest te lezen. U leest het in ieder geval allemaal zometeen in de ochtendkranten. Vijf dagen voor de Duitse parlementsverkiezingen heeft de coalitie van bondskanselier Merkel geen meerderheid meer in de peilingen. De coalitie van CDU en FDP kan volgens de laatste peiling rekenen op 44% van de stemmen. Evenveel als de drie grote oppositiepartijen. Rob Savelberg is correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nog vijf dagen voor de verkiezingen en Merkel verliest de controle. Lag dat in de lijn der verwachting? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Want uh, Merkel wil natuurlijk opnieuw uh, herkozen worden. En wel met haar rechtse regering in, uh, in Berlijn. En ze heeft een coalitiepartner. Dat zijn de Liberalen in Duitsland. En die zijn nou ja, in elk geval een beieren op sterven naar dood. Want die vlogen daar afgelopen weekenden. Uit het deelstaatparlement. En Beiren is een rijk en groot uh, boendesland. Dat is een uh, deelstaat tussen Duitsland, een soort provincie. Mm -hmm. En datzelfde kan nu ook in Berlijn gebeuren. En als er dan die coalitiepartner, het zij dan ook wel een kleine coalitiepartner is. ja, dan heeft Merkel geen, uh, geen partij weer waarmee ze kan regeren. En dan moet ze mogelijk uitwijken naar de Sociaaldemocraten. Precies, problemen voor Merkel, maar het ligt dus niet aan haar. Nee, voorlopig niet. Ze heeft wel wat uh, procentpuntjes uh, verloren in de peiling. is nu nog even stabiel, maar dat heeft er eigenlijk mee te maken dat zij zo'n riante voorsprong eigenlijk heeft op haar directe uitdager. Dat is Peer Stijnbroek, zo heet hij, van de Sociaaldemocraten. Uh, bijna 15% voorsprong, dus dat gaat ze waarschijnlijk wel winnen. Maar de vraag is met wie ze dan kan regeren. En het kan zelfs zo zijn dat Stijnbroek zegt van ja, ik ben wel de verliezer. Maar als ik het helemaal over de linkse boeg gooi, ja, mogelijk kan ik dan, uh, dan toch kanselier worden. Ja, laten, we, laten we eerst even bij de huidige coalitie uh, beginnen. Uh, de, die, men is op dit moment blijkbaar dus toch steeds ontevredener aan het worden. Uh, waar ligt dat nou precies aan? Ja, je zou het natuurlijk kunnen zeggen aan de opiniepeilers. Dat uh, is uh, de vraag wie dat precies doet. Uh, de verschillende organisaties, instituten in Duitsland die dat doen. Maar anderzijds, je kan ook kijken... Uh, er zijn bijna een derde van de Duitsers die nog geen enkel benul hebben op wie ze gaan stemmen. Dus dat kan nog alle kanten uitgaan. En uh, dat belooft is nog veel spanning deze week. En anderzijds... Uh, ja, waar ligt het aan? Het kan ook zijn uh, enige ontevredenheid. Uh, dat men niet duidelijk weet van waar staan eigenlijk die partijen voor. De uh, rechtse regering heeft bijvoorbeeld uh, belastingverlagingen beloofd in de uh, afgelopen vier jaar. Die zijn er eigenlijk niet, uh, niet gekomen. Mm. Kiezers ja, die, die beseffen eigenlijk nu pas ja, wat is er eigenlijk gebeurd. Die gaan nu pas nadenken. Er zijn nauwelijks uh, verkiezingsdebatten, maar wel veel uh, uitzendingen, andere uh, mm. uitzendingen over politiek op televisie. Dus mensen worden langzaam wakker zo uh, vijf dagen voor de verkiezingen. Ja, wat, wat zijn de belangrijkste verkiezings in Duitsland? Nou, natuurlijk de, de eurocrisis. Uh, dat mag uh, als een paal boven water staan. Dat natuurlijk bijna 211 miljard euro dat, uh, aan geld en garanties. Uh, daar staan de Duitsers nu al uh, voor klaar om Zuid-Europa te, te ondersteunen. Anderzijds ook zo'n thema bijvoorbeeld als een minimumloon. Duitsland is ongeveer het enige land in Europa dat geen minimumloon heeft. En veel mensen die werken dus ook voor uh, drie... 4 of 5 euro per uur en uh, werken ze zich dus, uh, op goed gezegd uh, uh, Nederlands misschien wel de pleuris voor, uh, voor heel weinig en kunnen er nauwelijks van overleven, dus dat is een uh, belangrijk thema. Maar ook zoiets als bijvoorbeeld, uh, ja moeten de vrouwen als ze thuis blijven, krijgen ze dan extra geld of zouden ze juist extra geld uh, moeten krijgen als ze uh, eerder aan het werk gaan, als ze kinderen krijgen. Dus ook maatschappelijke thema's uh, spelen naast de eurocrisis een rol. Ja. Uh, Merkel heeft met haar CDU in de FDP dus op dit moment een coalitiepartner... waarmee ze dus een meerderheid vormt. Uh, de FDP-liberalen, een beetje de Duitse VVD laten we het noemen, die, die doen het dus heel erg slecht. Uh, uh, is het liberalisme zoveel kleiner in Duitsland? Ja, dat uh, kun je eigenlijk wel stellen het uh, conservatisme, ja dat is natuurlijk oppermachtig, en eigenlijk kun je misschien ook wel zeggen dat uh, de liberalen in Nederland noemen zich wel liberaal, maar zijn eigenlijk ook een beetje conservatief, en die hebben eigenlijk de, de rol van het, uh, van het CDA in Nederland overgenomen, en in Duitsland is die rol uh, eigenlijk dus heel duidelijk, uh, ligt bij de CDU en de Bijenste zuster, uh, Zusterpartij CSU, en uh, die hebben ook wel wat sociale kantjes, Merkel is heel erg uh, naar het midden uh, getrokken de afgelopen vier jaar, dat uh, ik sprak zelfs vandaag een CDU-lid die zei van Merkel is helemaal geen christendemocraat ze dus is eigenlijk gewoon een SPD'er een sociaaldemocraat in de verkeerde partij nou, dat kan wel ergens kloppen maar dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen in Duitsland uh, in elk geval heeft het liberalisme in Duitsland een crisis en uh, dat heeft er uh, enigszins mee te maken dat veel thema's door de CDU zijn overgenomen en anderzijds dat er ook nog uh, zoiets zijn als de piraten dat is een internetpartij die heel veel uh, thema's op bijvoorbeeld uh, uh, internetvrijheid en privacy en zo. Dat wordt nu gezien als een thema wat niet zozeer bij het liberalisme, maar eerder bij de piraten hoort. Ja, nog vijf dagen uh, um, dan wordt er gestemd. W wat is nou de meest realistische uitslag? Nou, het zou goed, goed kunnen zijn dat het zo blijft zoals het nu is. Dus inderdaad een soort padstelling tussen de uh, rechtse regering en de linkse oppositie. En wat gebeurt er dan? Dan moet er wel bij zeggen dat de linkse oppositie erg verscheurd is en dat die partijen eigenlijk niet met elkaar willen samenwerken. Dus als ultieme oplossing uh, kun je misschien een grote coalitie krijgen tussen de CDU van Merkel en de belangrijkste linkse uitdager dat is Pierre Steinbrück van de SPD. En dat zou dus voor een zeer riante meerderheid uh, uh, vormen in, uh, in Duitsland. En die heeft in elk geval de bevoegdheid en de mogelijkheid om uh, in de eurocrisis uh, wetten door te voeren die op een meerderheid ook van de bevolking uh, kunnen steunen. Dus dat is niet onbelangrijk. Dus. Ja, krijgen we dan een, een soort van Nederlands model? Ja, dat kun je zien als een Nederlands model waarbij je dus uh, de liberale VVD uh, moet inwisselen voor de conservatieve CDU yeah. in Duitsland. En Dus de twee grootste partijen in het midden die gaan uh, tegen elkaar aanzitten. Die vormen de regering en uh, dat is dus eigenlijk het Nederlandse model wat dus ook dan in Duitsland uh, opgaat doet. Een derde van de Duitsers weet dus nog niet helemaal goed uh, wat, het gaat, uh, wat het gaat stemmen aankomende zondag tijdens de verkiezingen. Uh, Duitsland gaat naar de stembus dan. Uh, correspondent Rob Zavelberg, dankjewel. Home again, home again. One day I, know I feel home again. Home again. One day I know I feel strong again. And I lift my head. Many times I've been told all oh, this talk will make you bold. So I'll close my eyes. Look behind, and moving on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 Today, I hope to make you smile again. I will have many times. I've been told speaking mind, just be So I've No way my past will be made straight Home again, home again one day I know I feel home. Gone again, I've lived my life. Many times I've been told All this talk can make you go cool. So I'll go Even voor half vijf waren dit uh, de klanken van Michael Kiwanuka met Home Again, Hier bij Nu al Wakker op Radio 1. Men maakt zich zorgen over de te lage stand van de paling in de binnenwateren van Nederland. Tijd voor actie dus met het project Paling over de Dijk. Vanmiddag wordt het hele gebeuren gestart in Nieuwe Dijk onder toezicht oog van Alex Koelewijn. Hij is voorzitter van Stichting Dupan. Dat staat voor Duurzame Palingsector Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Een actie voor de paling. Is het echt zo slecht gesteld met onze Nederlandse paling? Uh, het gaat gelukkig een klein beetje vooruit. Uh, de laatste drie jaar is er meer intrek van jonge haal. Wat uh, belangrijk is, is dat die paling gaat terug naar zee om zich voor te planten. Uh, als je dat dan gaat bekijken hoe dat zit in Nederland. Nederland is eigenlijk een, een soort soepkom... Als je er eenmaal in zit, kom je er niet meer uit. Ah, oh. Dan, uh, wij pompen ons water uit Nederland vandaan, de zee in, door middel van gemalen. Daar hebben we er 5000 van in Nederland. Ja. En uh, ja, als je dan als volwassen paling, uh, zo dik als een uh, bovenarm van een volwassen kerel, uh, een meter lang in zo'n pomp komt, ja, dan kom je er een kleine stukje uit. Dus dan komt, komt er van kinderen krijgen, komt er niks meer. Ja, heet het daarom ook gemalen? Uh, nee, ja, nee, maar je misschien. zou het bijna denken, toch? <laughs> misschien. <laughs> nee, dat, dat, dat woord gemalen, dat is al heel oud natuurlijk, van het uh, bemalen van, uh, van uh, de, de, de polders en zo. Maar uh, ja, vroeger had je molens die het water eruit schepten. Ja. Dan, dan kon je als uh, vis die uh, niet naar buiten wilde gewoon mee. Maar je hebt tegenwoordig natuurlijk hele efficiënte elektrische pompen. Mm -hmm. Ja, ja. niet. U, ja, u, en u, bent, ja, u bent niet voor niets met het project uh, Paling over de Dijk uh, gestart. Uh, wat, wat willen jullie nou precies gaan doen dan? Nou, wij gaan die volwassen palingen uh, in deze periode, trekken volwassen palingen naar zee. Uh, er mag in deze periode niet gevist worden voor consumptie. Mm -hmm. Dat is verboden. Dus wij gaan ze naar buiten helpen. Wij vangen ze op voor die vermalen. Hmm. Dat, zijn, uh, dat doen beroeps- en sportvissers samen. Sportvissers hebben uh, uh, BOA's, dus de, de bevoegde opsporingsambtenaren. En die controleren het hele systeem. En die zorgen dat ook werkelijk alle paling die gevangen wordt... in water gaat, waar die weer uittrekken kan naar zee. Ja. Dus waar die vrije uittrek heeft naar zee. Ja, waarom is het zo belangrijk dat de, de, de, de paling uit de Nederlandse binnenwateren moet worden gered? Als we dat niet doen, dan gaat die paling verloren. En dan heeft uh, nog de mensen, nog de soort heeft er wat aan. Want uh, ja, als je de moeders en de vaders doodslaat... Ja, dan zul je nooit geen kinderen krijgen. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En uh, dus ze moeten weer worden uitgezet uh, uh, naar de zee. Um, ja, ze worden, ze worden over de dijk heen getild. Ja, ja, ja, nou, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, Daarom heet het ook Paling over de dijk. Het is, het is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk de paddentrek, maar dan... Met een paling. De naam wordt mij nu steeds meer duidelijk, ja. uh, meneer ja. Koelewijn. Ja. Um, uh, wat, uh, uh, de, de paling, is, is daar een grote vraag naar? Is er, is er veel export uh, van de paling? Of, nee, of paling een paling mag uh, uh, niet geëxporteerd worden. Uh, er zijn Europese regels. Okay. Uh, zoals er Europese regels zijn voor het uh, hoeveelheid uh, jonge al die er gevangen wordt. Zo zijn er uh, Europese regels voor export. Export mag niet. Okay, okay. De spaling die mag uh, uh, in Europa vrij verhandeld worden. Maar buiten Europa mogen we paling niet verkopen. Nou, en als we dan nu kijken, ja. hè, uh, jullie beginnen vandaag met het uh, project Paling over de dijk, als ja. we dan kijken naar, naar de effecten over de komende vijf jaar bijvoorbeeld, waar, waar moeten we dan aan denken? Uh, we, hebben, we hebben vorig jaar een pilot gedaan uh, bij 9 gemalen. En we doen dit uh, dit jaar doen we het bij 22 gemalen en één waterkrachtcentrale. Die hebben we ook in Nederland. <coughs> Mm -hmm. um, ja, het effect uh, is natuurlijk dat elke geredde die Dat is er één. Nee, dat, ja. die, heeft, ja, die heeft een capaciteit van ongeveer 1 tot 4 miljoen jongen. Mm -hmm. Nou ja, dat is. Uh, dat is een hoop. Dat, ja, dat is al een Ja, ja, ja, ja. En, en, en als we dan in percentages gaan kijken, wat, wat voor effect. U, u heeft vast ook berekeningen gemaakt. Wat, wat voor effect moeten we dan de komende jaren oprekenen? Ja. Uh, het, uh, het effect zal in Nederland uh, uh, moeilijk meetbaar zijn. Mm. En waarom? Omdat die paling die komt uh, door elkaar aan in, in het gebied waar ze zich voortplanten. Dat is helemaal aan de andere kant van de oceaan. Mm. Uh, dus die paling uit Noorwegen die ontmoet een paling uit Nederland. Mm. En die zegt, hé, hey, ik vind jou een leuk meisje. Zullen we kindjes maken? Ja. En dan vervolgens komen die kindjes die komen met de golfstroom naar Europa... En als de golfstroom, zoldaan dat die in Nederland uitkomt, komen ze weer in Nederland uit. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld in Frankrijk uitkomen. Ja, ja of, of, of in Noorwegen dan, waar, ja, waar, de, maar, waar, waar, waar het vrouwtjespalingje vandaan kwam. Ja, maar er is geen bewijs dat paling die wegtrekt, dat de kinderen weer op dezelfde plek terugkomen. Ja. Dat, dat, dat is uh, uh, genetisch niet te meten. In ieder geval, u zet ze uh, over de dijk tot eind november met het uh, project Paling over de dijk. Alex. Koele wijn, hartelijk ja. dank en een uh, okay. hele mooie ochtend. Ja, dankjewel. Het nieuwsminuutje. Ja, want daarvoor is Vera Simons bij ons aangeschoven. Ja, goedemorgen. Een Syrië-resolutie bij de VN lijkt nog ver weg. Diplomaten van de Veiligheidsraad zijn druk in de weer een resolutie op te stellen... maar vooral Rusland en Frankrijk lijken het verre van eens te zijn. De VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk onderhandelen momenteel in New York. Ze willen een resolutie opstellen die steun moet bieden aan de overeenkomst... die de VS en Rusland afgelopen weekend sloten. En in Mexico zijn drie burgerwachten omgekomen bij een conflict met soldaten. De soldaten gaven de mannen in een truck het bevel te stoppen... maar in plaats daarvan sloegen ze op de vlucht... en openden het vuur op de troepen tijdens een achtervolging. Onderzoekers vonden op het plaatsenlicht meer dan 150 kogels... De zogeheten zelfverdedigingsburgerwachten zijn gevormd... door mensen die zeggen dat ze proberen om zich te beschermen tegen de drugskartels, maar zijn zorgen dat deze wachten misbruik maken van de mensenrechten... en of zelfs samenwerken met criminelen. En een natuurgebied bij Breskes in Zeeland... wordt deze ochtend vroeg ontruimd voor de ruiming van twee explosieven. Zo'n 400 mensen moeten uit hun vakantiewoningen en van campings af. Tijdens de ruiming mogen er buiten medewerkers van de explosieve opruimingsdienst... geen mensen in het afgesloten gebied zijn. En de Japanse beurs Nikkei die stijgt verder... en staat dit, op dit moment met ruim 1,8 in de plus. Vandaag zullen we net als gisteren weer een afwisseling gaan zien... van buien in een periode met zon. De temperatuur die stijgt tot een graad of 15. Nou, vanavond en vannacht dan neemt geleidelijk de buiigheid wat af... en daalt de temperatuur tot 7 graden in het binnenland... tot 14 in het kustgebied. Donderdag blijven we nog even te maken hebben met het wisselvallige weer... Pas in het weekend worden de rollen omgedraaid... en zullen we naast iets hogere temperaturen ook meer de zon gaan zien. Het Nieuwsminuutje. Ja, en daarvoor was bij ons aangeschoven Vera Simons... en uh, kwam Stijn van Antwerpen ook uh, om het hoekje aangezet... Uh, om Antwerpen. vast het weer uh, van, de, ja. van de aankomende dagen met ons te delen. Zo meteen spreekt weer iemand de voicemail in... van onze premier Mark Rutte, maar eerst Meatloaf, Bad Out of Hell. There's thunder in the sky And the killers on the bloodshot streets On oh, down in the tunnel With a deadly horizon Oh, I swear I saw a young boy Down in the gutter He was stopping the foam and the heat Oh, baby, you're the only thing in the soul that's good and good and right And wherever you are and wherever you go There's always gonna be some light But I gotta get out, I gotta take it out now I gotta get it gone So we gotta make the most of our one night Together when it's only know We'll both be so alone Before the gates of heaven, how come crawling on back to? Twisted at the foot of a burning body. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating. Breaking out of my body and flying away. Like a better. Precies kwart voor vijf. Goedemorgen, u luistert naar omroep WNL op Radio 1. En dit was Mietlof natuurlijk. Hoewel de koning in de troonrede aangaf dat het allemaal goed komt met Nederland... is een groot deel van de bevolking niet tevreden met het huidige kabinet. De populariteit is naar een historisch dieptepunt gezakt... en de oppositie schreeuwt moord en brand. Politiek-analist Martijn van der Kooi wil hem weer op de goede weg helpen. Als auteur van het boek Mark Rutte alleen voor de politiek... kent hij onze minister-president als geen ander. En daarom spreekt hij de voicemail van Mark Rutte in met wat tips. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Dag Mark, je spreekt met Martijn van der Nou, We kennen elkaar al een tijdje. en uh, Je hebt mijn boek uh, ook gelezen over jou nog wel. En In dat boek staat enorm veel over je. En uh, onder andere dat je een enorme goede communicator bent. Hè, dus uh, daar zal ik ook geen uh, tips over geven, want dat doe je uitstekend. Bijvoorbeeld bij de H.J. schoollezing onlangs, helemaal uit je hoofd. Nou ja, wie doet dat hierna in Nederland? Volgens mij helemaal niemand. Wat natuurlijk nog wel altijd een heikel puntje is, en dat heb ik ook in de boek gezet... is dat uh, visie, dat vind je echt een vies woord. En ja, je houdt niet van blauwdrukken, het lijkt op uh, communistische vijfjarenplannen. Je hebt daar gewoon helemaal niks mee. Nou, ik vind het jammer, want ik denk dat heel veel mensen in Nederland... Behoefte hebben aan politieke leiders die vertellen aan mensen waar ze heen willen, uh, waar het land in de toekomst uh, staat en wat ze uh, daaraan hebben en hoe hun kinderen het gaan hebben. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel heel goed is. Maar dat is niet mijn tip. Mijn tip voor jou is heel anders, eigenlijk heel onverwachts. Ik weet dat je vaak naar New York gaat, dat je ook uh, Engeland heel goed kent. En voor je beroep hè, als minister-president ben je hier en daar wel eens in de wereld geweest. Maar eigenlijk ken je die hele wereld nog helemaal niet zo goed. En het lijkt me ontzettend goed voor jou als persoon dat je dus uh, naar Afrika gaat, daar ziet wat armoede is, naar India gaat, rondreizen, zien hoe mensen daar leven, maar ook naar die enorme ontwikkelingen in die landen, de ict hulp in India, naar Brazilië, wat booming is, waar ook een enorm optimisme heerst ondanks alle problemen die er zijn... dat je bijvoorbeeld een keer gaat naar Singapore... een land wat uh, nou ja, veel kleiner dan Nederland is... maar enorm goed bestuurd wordt. Want wat ik eigenlijk mis in jouw verhalen... is dat je wel heel erg terugrijpt op het Westen... op Churchill, op Reagan, op Margaret Thatcher... op ja, die hele Anglo-Saxische wereld... maar dat je eigenlijk niet zo heel goed laat zien... dat je een man van de wereld bent. En het lijkt me fantastisch... Als dat er bij jou komt. Dat was politiek analist Martijn van der Kooi. Hij sprak deze week de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Straks gaan we het hebben over uh, Zuid-Afrika. Want daar uh, ja, is de persvrijheid in het geding. We gaan erover praten met de correspondent uh, Niels Postumus. Uh, maar eerst de Rolling Stones. You can always get what you want.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 Chelsea Drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A oh, Man, did he look pretty ill. I said to him, you can't always get what you sometimes it just might find The Rolling Stones. You can't always get what you want and ja, eigenlijk geldt dat ook een beetje voor Zuid-Afrikaanse journalisten op dit moment. Want de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma... heeft vorige week een uitspraak gedaan over de persvrijheid in Zuid-Afrika. Want Zuma pleit voor meer patriotistisch en positief nieuws in Zuid-Afrika. Nou, een uitspraak die doet denken aan een corrupte regering. Alleen is het tegendeel wellicht waar. waar. Want Zuma heeft daarnaast een wet die de persvrijheid sterk zou moeten inperken... teruggestuurd naar het parlement. Niels Postemus is correspondent in Zuid-Afrika. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we dit nou als uh, positief of als negatief nieuws beschouwen? Uh, nou ja, dat hangt er dus een beetje vanaf uh, waar je je op richt. Uh, het feit dat uh, Zuma, president Zuma, de Zuid-Afrikaanse president, uh, de wet, de Protection of State Information Bill, uh, teruggestuurd heeft uh, naar het parlement, uh, kan je zeker als, als positief zien. De opmerking die hij iets later in de week maakte over patriotistisch nieuws is natuurlijk een stuk minder positief. Omdat daar toch uit blijkt dat hij de media voornamelijk als een lastig obstakel ziet binnen Zuid-Afrika. Hoe heeft hij dat verwoord? Um, hij, hij was op een, uh, op een bijeenkomst met studenten um, en daar uh, zei hij dat uh, hij vond dat de, dat de media te negatief uh, zijn in Zuid-Afrika. Zelfs zo negatief dat hij zei dat hij af en toe als hij wakker wordt en het nieuws aanzet uh, het liefst Zuid-Afrika zou willen ontvluchten. En hij riep op tot uh, meer positief nieuws uh, en hij noemde dat uh, meer positief patriotisch nieuws, uh, waarbij een, een focus zou moeten liggen op alle dingen die goed zouden moeten gaan in Zuid-Afrika in plaats van uh, zaken als corruptie of, of criminaliteit. Ja, Niels, dit is, toch een, dit is toch een tegenstelling ten top? Uh, in eerste instantie dus of eigenlijk zeggen dat je dus patriotistisch uh, positief nieuws over Zuid-Afrika wil. Uh, dan lijkt het er dus op dat je een bepaalde kant op wil, dat je, dat je de, de, de, de journalistiek de mond wil snoeren eigenlijk. Um, om vervolgens uh, wel een, uh, een, een wetsvoorstel uh, terugsturen, uh, t, uh, ja, terugsturen naar het, uh, het parlement. Uh, die, ja, die dat allemaal zou moeten inperken. Hoe wordt dat, wordt tegen, tegen gekeken in, in Zuid-Afrika zelf? Nou, tegen die, tegen die uh, geheimhoudingswet, zoals die ook wel in de volksmond uh, wordt genoemd, uh, bestond heel veel weerstand. Daar wordt al drie jaar lang over gediscussieerd in, in Zuid-Afrika. Er wordt ook heel veel tegen en fel tegen gedemonstreerd. Um, uh, dus uh, die, die wet die, uh, die is absoluut niet populair uh, in Zuid-Afrika. Uh, dat die nou teruggestuurd is naar het parlement, heeft er voornamelijk mee te maken dat uh, president Zuma waarschijnlijk heeft ingezien uh, dat de wet. Uh, niet in lijn is met de grondwet. Dat, zei ook, uh, dat gaf hij ook als argument. En dat is door de oppositie in het uh, parlement ook al aangegeven... toen de wet in april werd aangenomen. Uh, er zijn een paar uh, secties in de wet... Die, uh, die niet in lijn zouden zijn met de grondwet... waardoor de wet er waarschijnlijk überhaupt nooit doorheen zou komen. Want dus in Afrika kan de wet uh, getoetst worden aan, uh, aan de grondwet... Mm. door het grondwettelijk hof... Dus het lijkt er voornamelijk op dat Suma nu uh, vooralsnog eieren voor zijn geld heeft gekozen. En uh, die wet dus maar terug heeft gestuurd voordat die afgekeurd zou zijn. Ja, ja. Um, de opmerking later in de week over het patriotistisch nieuws wordt er ook een beetje in die lijn gezien en ook wel enigszins honend uh, ontvangen, um, omdat er toch uitblijkt dat uh, Zuma verder van persvrijheid uh, vrij weinig uh, kaas geeft. Ja, want uh, dat, dat, dat vraag ik me af inderdaad. Het moet patriotistischer, het moet positiever. Uh, uh, uh, zou hij denken dat het dat het beter zou zijn als journalisten in Zuid-Afrika nooit meer verslag zouden doen van van alle moorden en corruptie? Waar, waarom zegt hij dit? Nou ja, dat, dat is dus een beetje de vraag. Uh, wat extra veel hoon uh, opriep, voornamelijk in de media zelf in Zuid-Afrika, was dat hij het, uh, het uh, voorbeeld van Mexico aanhaalde. Daar was hij net op, uh, op bezoek geweest. En uh, hij hield uh, dus de Zuid-Afrikaanse media voor dat de uh, media in Mexico het heel goed aanpakten. door juist bijvoorbeeld niet uh, te veel te berichten over uh, criminaliteit, om daarmee buitenlandse investeerders niet af te schrikken. Nou ja, dat viel natuurlijk enorm in slechte aarde in, in Zuid-Afrika, omdat uh, Mexico juist bekend staat als een land wat heel gevaarlijk is voor, uh, voor journalisten. En bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse krant The Mail and Guardian uh, wees direct op dat er alleen dit jaar al in Mexico 87 journalisten zijn vermoord dat het in Mexico vaak ook helemaal niet om patriotisme gaat... Nee. maar juist om angst om uh, over zaken als criminaliteit uh, te berichten. Ja, want, want hoe zit dat in, in, in Zuid-Afrika, uh, Niels? Hoe zit het met de persvrijheid daar op het moment? Ja, de persvrijheid is uiteraard op dit moment is eigenlijk uh, heel behoorlijk. Uh, er is een, een lijst, een internationale lijst, de Pers Freedom Index... een soort van ranglijst van uh, grootte van persvrijheid in de wereld. En daarop staat Zuid-Afrika op plek nummer 52 van ongeveer 200 uh, landen. En dat is helemaal niet zo'n heel slechte plek. Het is wel een stuk lager dan Nederland, dat de ene grootste persvrijheid heeft de wereld. Maar het is bijvoorbeeld wel een grotere persvrijheid dan in een land als Italië. Ja. En Mexico daarentegen staat op plek 153 uh, met een persvrijheid die kleiner is dan in Rusland. Of bijvoorbeeld uh, dan in Zimbabwe, het land van dictator Robo Mugabe. Ja, een groot, groot verschil ook natuurlijk met de persvrijheid in het land ten tijde van de apartheid nog. Ja, zeker, zeker. Uh, de, de, deze wet die, uh, die Zuma nou uh, probeert aan te passen, of waarvoor hij die, die nieuwe wet heeft ingevoerd... dat is nog een wet die, uh, die stamt uit de, uit de apartheidstijd. Uh, dat is ook een van de belangrijke argumenten die hier altijd wordt aangevoerd... als je een wet wil veranderen in je eigen voordeel... Uh, dan doet het altijd heel goed om te zeggen dat de oude wet een, uh, een apartheidswet was. Maar in dit geval was het een wet die uh, redelijk goed functioneerde. Een nieuwe wet uh, beperkte vrijheid van voornamelijk klokkenluiders en journalisten uh, nogal in. Omdat ja. het, uh, het maakt het makkelijker om uh, bepaalde informatie, staatsinformatie, als uh, uh, staatsgeheim uh, te bestempelen... Ja. En uh, de straffen die uh, komen te staan op het openbaar maken of het lekken van uh, zulke staatsgeheimen uh, wordt met de nieuwe wet behoorlijk ja. opge opgevoerd. Ja, ja. Of het medialandschap in uh, Zuid-Afrika gaat veranderen, dat uh, moeten we de aankomende tijd uh, maar eens gaan, uh, gaan, gaan zien. Uh, en we zullen daar waarschijnlijk nog wel contact over gaan houden met Niels Postemus, correspondent in Zuid-Afrika. Dankjewel. Zo meteen bellen we met uh, een Ajax-fan in Barcelona. Uh, we uh, hebben de directeur uh, van Jong Ondernemen uh, en Elmar Smit, voorzitter van de Jonge Socialisten. Dat en meer. U al wakker. WNL, nieuws in de nacht.